I told you so. Martin Garrix, Jax, told you so bij 538. Floris hier om deze nacht met je door te brengen. Wat goed dat je er lekker bij bent. Hopelijk ben je lekker veilig ook. Is de, sneeuw niet, uh, de sneeuwstorm niet al toegeslagen bij je? Ik las nou toch een berichtje op. Misschien heb je dit al meegekregen, hoor. Het heeft iets te maken met, uh, met laten we zeggen, de grote boodschap. Ja, de, op de wc, de grote boodschap. En uh, de, de, de, die, het is eigenlijk goed dat je dat doet voor deze twee dingen. Oké, okay, dit klinkt misschien heel vaag voor je. Laat ik het zo zeggen. Het heeft iets te maken met, uh, met, met sport. En het heeft iets te maken met.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 Het is bewolkt en vanuit het westen sneeuw. Later op de meeste plekken code oranje. En meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek dan 538 verkeer door Flitsmeister. Uh, goed nieuws, het is uh, rustig. rustig. Rustig. Geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld. Niet te hard glibberen op de A16 Dordrecht in de richting Breda bij hectometerpaal 46-4. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Oeh our... Wat heeft de grote boodschap te maken met sporten? Je hoort het na Alessio en Becky Hill. Dit is Surrender. Radio 538. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from falling Turn around. ...heeft de grote boodschap te maken met je hersenen. De nacht van 538. Ja, dat was het last nou een bericht. Uh, ik weet niet of het bij jou ook een van je favoriete momenten van de dag is... ...dat je even lekker gaat zitten voor de grote boodschap. Is dat herkenbaar voor je? Ik heb dat wel hoor. Uh, heerlijk. Zo Meestal na mijn ontbijt... ...dan begint het eigenlijk direct uh, door te lopen beneden... ...dan ga ik altijd even lekker zitten, telefoontje erbij. Uh, tien minuutjes, kwartiertje, even lekker een lekker momentje voor jezelf. Heerlijk, vind ik dat echt heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nu las ik daar dus wat over. Dat is dus goed voor je sportprestaties. De grote boodschap doen. Vlak voordat je gaat sporten, de grote boodschap doen. Dan, dan kom je tot betere prestaties. En het maakt je slimmer. Het is zeg maar, je, je, je, je cognitieve vaardigheden worden er een stuk beter van. Dus het, zeg maar, de grote boodschap zorgt ervoor dat je slimmer bent. En het is goed voor je sportprestaties. Ja, dat heeft dan mee te maken met je spijsversteringsstelsel. Dat is dan actief als je ja, gegeten hebt. He, dus dan, dan, dan, dan gaat, dan die spijsvertering gaat in, in gang. En dan wordt dus bloed en zuurstof gebruikt om dat voedsel af te breken. Als dat er als dat niet is, geen voedsel om te verteren... dan kan dat dus gebruikt worden voor sporten of voor je hersenen. Dus dat, ja, nou, dat ben ik dus eigenlijk elke ochtend... ben ik uh, een topsporter en een wetenschapper tegelijk. En een groei ook. <laughs> Het is dag, midden in de nacht. Floris hier, Katy Perry en Snoop d -O double g zijn hier. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Glass is really green California girl Yau hit Yau 538 Yau 538 I don't want actions I want face to face Right there right now Don't want no delay Town for whatever whatever it takes What you say I gotta be gotta be I Somebody je er lekker bij bent vandaag. En over een paar uurtjes dan zijn ze er alweer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de leukste ochtendshow van Nederland, ook wel bekend als de 5-3-8 ochtendshow. Altijd leuk. Ze zijn weer fris terug van een, uh, van een paar weken kerstvakantie dus die kunnen er weer flink tegenaan. Om je lekker aan het lachen te maken zo ochtends vroeg. En in deze tijd van ijs en sneeuw is het belangrijk dat je de oudere medemensen een handje helpt. Waar nodig. Dat is natuurlijk belangrijk. Met die gladde wegen moet je even oppassen. Even een handje helpen. Uh, team Ochtendshow is gelukkig erg erg behulpzaam. Ja. Heb je het weer in de gaten ja, gehouden? Ja. Ik zeg, je komt hier de straat maar niet eens hoe uit. oud was deze mevrouw? Deze mevrouw, nou, werkend? Nee, die was nog niet eens, uh, wat zal ze zijn, He tussen, uh, tussen 50 en de zestig ja. oh. of zo. Uh, dus, uh, maar, maar ik, ik zie dus, je ook af en toe van die oude mensen nu op straat. Met, dan zie je iemand met zo'n relator ah. gaan en dan denk ik, oh, blijf nou binnen. Ja, ja, maar, die ja moet, maar je binnen. moet ook boodschappen halen. Ja, nee, dat je moet eigenlijk even aan je oude buurvrouw vragen... Ja. van, kan ik een boodschapje voor je doen? Ik ga toch naar de supermarkt. Ja, moet ik een boodschapje je, je voelt hem aankomen, je voelt hem aankomen. Zes uur zijn ze er weer met de nieuwe ronde van de 58-ochtendshow. I want be king in your story. I want to know who you are. I want your heart to be for me. Oh yeah. Want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh yeah. Call and I rush out. Mm -hmm. Call out of breath now. You got that power.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 bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, morgen, Kees. Goedemorgen. Oud, oud, Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Nou, dan gaan we het proberen. Een mooie dag. Wel een besneeuwde code oranje mooie dag. Maar de grote vraag is eigenlijk zo: zes minuten voor half drie op deze woensdag 7 januari. Is het eigenlijk al woensdag 7 januari voor je? Of leef je met je hoofd nog in de dinsdag? Dat kan natuurlijk zo twee kanten op de halve wegen de nacht. Vind je allemaal leuk? Even een klein bevolkingsonderzoekje uitvoeren. Hoe hangt de vlag erbij? Is het een uh, goede morgen? Is het een goede nacht? Wie zijn er in de meerderheid? Team vroege vogels of team late nachtbrakers? Uh, als je nu aan het luisteren bent, check even in voor jouw team via de app van 58. Heel simpel. morgen als je al wakker bent. Goeie nacht als je nog wakker bent. Gaan we alles bij elkaar optellen en dan komen we erachter wat het winnende team is. Goeiemorgen of nacht. Dus score door. You're looking, I, I never say a word I know how niggas start acting tripping uh -huh. I hear about and that girl There's no way A hey, little mm -hmm. no no confide over no day, day. No way, no way, hey, As you can see, but uh, I like your steeze Your style, You holding me to do it Come through and holler and swoop me And it's too sweet now that gangsta. I got special ways to thank you Don't you forget it, butter. it ain't that easy for you to back up and leave a mother You and dirty got ties for different reasons I respect that and right before I turned to leave, she said You don't said, know what said, you she want she said, to come me on. I know you won't right you don't know you, you, you, you mean to Kelly Rowland, Dilemma. 538. <laughs> Floris Molenaar. Wat is voor jou? Goedemorgen of goedenacht. Geef het aan me door via de app van Radio 5, 3, Don't you gotta listen En Maal Smith. Hey, goeienacht Floris. Floris, mocht kees. Goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Ah, Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Gaan we weer proberen. Elf minuten over half drie. En de grote vraag is, wat is het voor jou een goede morgen... omdat je al wakker bent of een goede nacht omdat jij nog wakker bent? En zit je bij het winnende team van deze nacht? Daar gaan we achterkomen via de F van 538. Goedemorgen stuur je daar als je al wakker bent. Goedienacht stuur je daar als je nog wakker bent. Kijk, ik zie al wel nacht binnenkomen van Jimmy. Goedemorgen van... Uh, even kijken, wie is het? Jette. Jette zegt goedenmorgen. Net heel vroeg begonnen op weg naar het ziekenhuis... O, oh, om aan het werk te gaan, dat scheelt alweer. Uh, ik krijg dit binnen van Twan. Goeienacht, Floris. Genoteerd. En Jesse. Goeienacht, Floris. Bijna aan de nachtdienst. Nog eentje lossen. vol pakken paar in Den Haag. Dan is het er meer. Snel voor de sneeuw naar huis toe. Lekker het warme bedje in. Hey, lekker het warme bedje in, ik zeg. Rustig. Rustig. Lekker hoor. Ik heb Brian aan de telefoon. Goeie nacht. Uh, Goeie nacht, staat ook genoteerd. Uh, jij bent, uh, nou, jij uh, gaat nog naar je nest toe dus. Ja, Je ja, hebt, uh, hebt gewerkt op de vrachtwagen. Ja. En, en uh, ja, hoe, is de uh, de, hoe zijn de omstandigheden bij je als het gaat over de sneeuw? Uh, goed, Dus uh, nope. niet zoveel als het afgenootland. Wat zeg je? Het is niet zoveel als in de rest van de land. Oké, okay, dus het valt mee. Altijd is in het zuiden valt het mee, dus gelukkig. Ja. Maar eh, hoe gaat het er dan aan toe? Je gaat met de vrachtwagen rijden en je hoort overal dat het code oranje is. Gaat niet de weg op. Het is glad, er is sneeuw. Alle wegen zijn onbegaanbaar. Rijden geen treinen. 800 vluchten geschrapt op Schiphol. Is er nog geen moment dat jij denkt... Misschien is het verstandiger als ik vandaag niet ga? Nee, leer leert zich gewoon. Je gaat altijd? Ja, ja, dat vind ik toch opvallend. Zijn er geen mensen die dat, die om jou heen die dat een slecht idee vinden? Ongenoeg. Ja. <laughs> maar daar heb, heb je gewoon scheid aan? Ja. het oh, moet gewoon ja ja yes. Okay. Ja, oké. Het is natuurlijk ook je werk, hè? Dus het is ja, met je inkomen. Je, ja, je hebt het in ieder geval voor nu weer veilig gehaald? Yes. Jij gaat brengen helemaal. naar je mandje en het is voor jou een Goede nacht. Gaan we eens even kijken of je bij het winnende team zit, Brian. Ik zie nog een goede morgen van Dickie binnenkomen. Die gaat strooien. Michael gaat ook sneeuw schuiven. PM zegt nog morgen. Maar beste Brian, het is officieel geworden. Het is een goede nacht. Kijk eens, van harte gefeliciteerd bij het winnende team, jongen. Dankjewel, dankjewel. En de Eurythmics, die zingen dan heel duidelijk tegen je.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 Thank you.